Tot zover het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie, A22, Velzen, richting Beverwijk. Er staat een file tussen Beverwijk en knooppunt Beverwijk. Twee kilometer door wegwerkzaamheden. En dat is de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. Lust Simone Wijnands. Goedenacht. Vannacht gaat het hier in Lust over het stellen van eisen in de liefde en in je relatie. En het kan dan gaan van een partner die eisen stelt in bed... tot jij die eisen stelt aan hoe jouw ideale liefde eruit zou moeten zien. Maar het kan ook nog eens gaan over... Ouders, bijvoorbeeld, die bepaalde eisen stellen aan hun kinderen, aan de partners van hun kinderen op liefdesgebied. Nou, later in deze uitzending hoor je het verhaal van Dizelot. die vrijgezel is en heel graag een kind wil, en dus op zoek is naar een spermadonor. maar die moet ook aan allerlei eisen voldoen. En uh, zij, ging dus, uh, zij gaat daarnaar op zoek. En verder heb ik nog een leuke top 10 van beroemde ideale partners voor je. En uiteraard wil ik jouw mening horen. Welke eisen stel jij op liefdesgebied en aan jezelf? Bellen kan naar 0800-1121 en mailen, dat kan ook, lustetbnn.nl. Uh, we zitten ook nog op Twitter trouwens, even hashtag lust BNN. Maar nu eerst gaan we uh, even terug naar de kroeg, want het is natuurlijk wel uh, zaterdagnacht... Dus een drankje kunnen we wel gebruiken. Ook in onze BNN-kroeg Boyd's Bar gaat het vannacht over het stellen van eisen. Uh, hoe zit dat als je in een relatie zit? Moet je eisen stellen en ze openbaar maken of hou je het allemaal gewoon in? Je hoort het nu in Boyd's Bar. Boys Bar. Je weet ook heel vaak niet zo goed wat voor... Tenminste, ik weet dat nooit zo goed. Ik kwam op een gegeven moment bij mijn vorige relatie achter... dat hij bepaalde dingen niet wilde die ik wel wilde... pas na vier jaar of zo. Ja. Weet je wel? En dat ja. wordt dan een dealbreaker. Maar... Ja... Ja, in het begin denk je daar dan niet je zo over na. Of in ieder geval niet. Toen ik 21 was, dacht ik daar niet over na. Laat ja, maar dat, dat is de sleutel, weet je. Als je elkaar leert kennen, dan zit je waarschijnlijk nog precies helemaal op ja. dezelfde lijn met eisen. Maar dat kan echt heel snel uit elkaar gaan. Ja, ja. ja, ik ben dus net gaan samenwonen. En nu hebben we Oeh. voor het eerst, ja, ben ik echt eisen gaan stellen. En daar hebben we echt een soort van oorlog over. Maar, nu. noem je Ja, is, oh, het is allemaal heel kut en allemaal heel erg boring en heel cliché. Maar het gaat allemaal over het huishouden. Hij mag zijn legokamer opruimen als hij gespeeld heeft. Ja, zijn treintjes en nee. Maar het is gewoon echt over mannen doen helemaal niks in het huishouden. En ik word er nu al helemaal gek van. En het gaat gewoon over stofzuigen en dat soort ja. crap. En vind maar dat, zelf dat weet je van tevoren dan toch al? Ja, maar toch had ik gehoopt van als wij gaan samenwonen, dan dat wordt dat dan het anders. Mag, ja. En het enige wat je hoeft te doen is één keer in de week stofzuigen of zo. En oh. dat gebeurt gewoon niet. Dus nee, maar als je één keer in de week gaat stofzuigen... dan kun je er ook best keer één keer bij dweilen en één keer bij de ramen lappen. Nee, lachen. ik ben daar echt volgens mij heel relaxed over. Maar dat zijn wel echt dingen... Dat zijn misschien de eerste eisen die ik nu ga stellen meer met samenwonen. Maar voor de rest ben ik volgens mij heel relaxed. En heb ja. ik ook weinig eisen aan iemand. Ik val ook meer op attitude en dan de ik yeah. juist... Ja. Zichzelf blijven, toch? Ja. ja, maar dat is volgens mij wel echt een vrouwending, of niet? Dat is natuurlijk heel gevaarlijk altijd om zin zo te ja. beginnen. <laughs> nee, maar van, dat je een soort projectje in zo'n man ziet. Zoals, zoals je ook naar een huis kan kijken van... oh, ja. daar kan ik wel nee, nee. mooi verbouwen. Nee, daar zit wel potentie oh, je in. Nou ja, als er een bos schamer op staat... dan denk ik wel, ja, dat mag er wel af. Ja, oké. Een maar dat veranderen. Maar in het algemeen, ja, ik ben niet zo, maar ja, goed. Jij ziet niet, zeg maar, een soort lomp... Lomp stuk klei waar je denkt, oh, dan kan ik wel een beetje kneden hier, hier en daar. En dan heb ik de ideale man. I'll make you my masterpiece. Yeah. Nee, maar hij moet zal af zijn. <laughs> Zo denken dus mijn BNN-collega's over eisen in de liefde. Zometeen dan spreek ik luisteraar Paul. Hij ligt nu lekker in zijn bed en luistert mee. En heeft ook een sterke mening over eisen in de liefde en relaties. Nou, het is heel makkelijk om een brug te maken... naar de meest veel-eisende dame in de Nederlandse rock roll. Dat is natuurlijk Anouk, die deze week haar nieuwe plaat presenteerde. Down and Dirty. dirty baby Don't you ask me how I know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 down and dirty. Vette plaat hoor. Uh, vannacht gaat het over ijs in een relatie. Nou, beller Paul is in slaap gekukkeld in de tussentijd, maar gelukkig is daar nog Bes. Goeienacht. Goeienacht. Jij bent uh, wel of niet een veel-ijsend type? Um, ja, volgens mijn partner ben ik uh, een veel eisentype. type. Oké. Okay. En, en op welk vlak? Uh, wat wil je... Wat eis je allemaal dan? Nou, het is heel uh, specifiek eigenlijk. Uh, kijk, natuurlijk heeft ieder mens bepaalde verwachtingen in een relatie. En om dan mij als voorbeeld te noemen, uh, wat ik bijvoorbeeld verwacht in mijn relatie, is dat mijn vrouw een, uh, een goede backup voor mij is. Uh, in het zin van het woord. Dus uh, een backup op het gebied van uh, dat ik bij haar kan uitdelen, maar dat ik met haar ook uh, samen kan zijn in, in goede tijden. Uh, dat zijn we allemaal. Uh, behoorlijk algemeen geformuleerde zinnen ja. natuurlijk. Ja. Um, een be beetje inderdaad de, de dingen die iedereen... tenminste de meeste mensen, denk ik wel, van elkaar verwachten in een relatie. Dat is het, klopt. klopt. Is het uh, goed, denk jij, om, om eisen te stellen aan elkaar? Om uh, aan verwachtingen van elkaar te voldoen? Nou, het is uh, goed dat je zeer zeker eisen stelt aan elkaar. Alleen voordat je die eisen stelt... Um, nou moet je wel heel realistisch zijn. En naar jezelf toe, maar ook naar je partner toe. Mm -hmm. um, en wat eigenlijk. vind jij niet realistisch dan? Nou, de reden waarom ik eigenlijk bel, is, is eigenlijk uh, gekomen doordat uh, u zojuist een kandidaat aan de lijn had die een eigen website had gezet. En hij formuleerde dan bepaalde doelstellingen. Mm -hmm. eh, nou van, uh, je moet doelen stellen, alleen die moet je dan dus aan het geformuleerd zijn dat ze meetbaar zijn. Nou, dat is eigenlijk afkomstig van een marketing systeem, bijvoorbeeld het smarte-denken, een smart-module. Dus dat je wel, zodra je een eis stelt of weliswaar een, een, een doelstelling stelt, dat het dan specifiek is, meetbaar is, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Oké, okay, kom, ja. je komt zelf uit die wereld of, uh, of je verzint het nu ter plekke? <lacht> nou, nou, ik heb wel een marketingstudie achter de rug. Alleen uh, ah. eigenlijk moet iedereen uh, een marketeer in het leven zijn. Uh, begrijp wat ik bedoel? Dus, dus niet alleen met het omgaan van je partner of met je vrienden, maar ook uh, met je werk. Uh, gewoon met alles. Je moet gewoon een marketing zijn op het gebied van, uh, uh, ja, de reden waarom ik dat zeg, omdat mensen eigenlijk altijd doelen hebben en, en eisen hebben en eisen stellen aan bepaalde zaken. Uh, zo zit men eenmaal in elkaar. Uh, dat, dat is bij een kind van 14 uh, zo, maar ook bij een, een oudere persoon is dat ook zo. Je hebt constant heb je eisen. En je hebt constant doelstellingen. En, en, en, ja, en vandaag hebben we dan een voorbeeld. Hè, dat, dat we zeggen. Van, hebben we eisen naar onze partner toe? Nou die hebben we zeer zeker. Alleen als jij een eis stelt. en Die dan niet specifiek is. Uh, ja. Niet realistisch is. En, en wellicht misschien ook niet acceptabel is. Dus niet alleen voor jou. Maar ook voor je partner. En, en dat daar ook geen tijdstek in zit. Dan is dat. Geen juiste manier van eisen stellen. Mm -hmm. En waar denk jij dan bijvoorbeeld aan? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, nou, ik wil een kind. Huh? Ja. Ja. ja. En dan kan je zeggen, ja, waarom wil je een kind, wanneer wil je een kind? Ik ga dan nou niet zeggen, hoe wil je een kind? Ik mm zal -hmm. <laughs> wel hoe een kind kunnen krijgen. Mm -hmm. uh, maar ook daarin zou je kunnen zeggen van, hè, als je bijvoorbeeld niet, niet een kind kan krijgen. Ja. Maar ik vind dat wel, vind het wel interessant voorbeeld wat, uh, wat je geeft. Want stel, dat, dat hoor je natuurlijk regelmatig. En dan gaat het vaak uh, meer om mannen, denk ik wel. Dat ik het even zo kan, kan generaliseren. Die liever nog niet aan kinderen beginnen. En vrouwen met hun biologische klokjes uh, wel. Um, vind je dat je als vrouw mag eisen van je man dat je een kind wil, nu? Tuurlijk. Ja? Die mag alles eisen. Zeker. Je mag alles eisen, zolang het wel realistisch is. Maar vind je dat een, een realistische eis? Het is natuurlijk best wel het is een groot iets om over te beslissen. Wat je samen moet doen, toch? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, nou, je raakt mij wel eigenlijk persoonlijk. Uh, oh. Wij hebben twee, twee kinderen. Ja. En mijn vrouw wil bijvoorbeeld een derde kind. Mm -hmm. En ik voel mij daar niet lekker bij. Niet dat ik kinderen niet leuk, leuk vind, maar ik heb zoiets van, ja, een derde kind, dat, dat, dat past momenteel niet in ons bestaan. Mm -hmm. En zij vindt het eh, van wel? En zij heeft zoiets van, nou, het is leuk voor de kinderen, hè, dat ze dan dicht op elkaar zitten. En zij heeft dan zoiets van, als we een kind nog willen hebben, dan wel het liefst in deze periode. En niet vier, vijf jaar later, want er zit er zo'n grote schil tussen. Dus daar zit ook wel wat in. Ja, dat is een behoorlijk dilemma. En uh, we, op welk punt zijn jullie nu? Zijn jullie uh, aan het onderhandelen? Nou, wij, wij, wij zijn... Uh, <laughs> ja, je, je mag het noemen als onderhandelen. <laughs> Alleen, uh, ik zie het... Uh, ze, uh, ja, ik, ja, kijk, het is natuurlijk ook heel, heel, heel belangrijk... dat je gewoon uh, heel duidelijk kan communiceren over, over je gevoelens. Dat je, dat je bepaalde dingen goed kenbaar kan maken. Kijk, als mijn vrouw mij een doelstelling of een, een eis stelt: van de nou, luister, uh, ik wil een kind omdat het leuk is voor mijn kinderen. Mm -hmm. Ja, dan heb je meteen met die smachtmodule te maken. Ja, dat is zeg maar allemaal niks. Ik ben natuurlijk geen marketeer. Waarschijnlijk okay, de andere luisteraars ook niet. Meer. Maar stel, uh, um, nou, jullie zijn nu nog een beetje aan, aan het onderhandelen als we het zo, uh, zo serieus moeten noemen. Maar um, hè, stel, uh, jij, jullie komen er niet uit. Of, of in ieder geval, jij, jij wilt echt, echt, echt niet. Uh -huh. Kan, kan jullie, jullie relatie daar dan ook op stuk lopen? Of is dat ondenkbaar? Uh... Nou, ik weet niet of dat ondenkbaar is. Uh, het zou kunnen, omdat dat bepaalde frustraties met zich mee kan nemen. Kijk, het is ook natuurlijk belangrijk. Hoe belangrijk is die eis die gesteld wordt? Hè? Uh, hoe, hoe zwaar weegt, weegt, dat binnen de relatie? Hmm. Uh, uh, behoorlijk kijk, het... zwaar, volgens mij, als ik jou zo hoor. Ja, Nou, nou zo wil ik het niet brengen. Uh, zeker niet. Maar het weegt wel, maar niet broertuzanig dus zwaar. Waarvan ik denk van, luister, daardoor gaat onze relatie stuk lopen, Want dan... Uh, ...duperen wij ook daarin onze andere kinderen. Want euh, om meteen ook weer hierop een antwoord te geven op de voorgaande gast mm. ...die zei dat hij dat, dat meer houdt van zijn partner dan zijn kinderen... Dat, ...dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Maar, nee. <laughs> uh, ja, maar ik, ik denk niet dat ze op zoiets in relatie relaties te moet lopen. Ja, nee. Mocht dat wel het geval zijn, dan, dan zegt dat iets over de relatie die, die je hebt. Yeah. Dan, dan is dat sowieso geen de, relatie geweest. Uh, die, ja, die op een stevige fundering staat. Ik heb ergens, ik, ik weet niet hoor, het is, het is een gevoel, ik heb het gevoel dat er binnenkort misschien nog wel uh, weer een, een bij jullie in de tuin uh, komt te staan. <tog> Nou, een foutje kan altijd om de hoek zitten. Dus, uh, kijk, het, het ligt er natuurlijk aan op welke manier zij haar doelstelling wil, wil, wil bereiken. Maar als zij mij een keer uh, op het juiste moment te pakken kan krijgen, nou, dus, dan kan die kans er natuurlijk altijd in, in zitten. Precies, en per ongeluk de pil vergeten, het zit in een klein hoekje: een ongeluk. Inderdaad. Inderdaad. Best, dankjewel. Leuk je gesproken te hebben. Alsjeblieft, fijne avond. Jij kan uh, ook meepraten. Misschien heb je wel een heel ander verhaal dan best. Graag zelfs. Dan bel eventjes 0800 1121 0800 1121. Dit zijn Belle en Sebastian Funny Little Frog. <middels>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 en Sebastian, funny little frog. We hebben het vannacht in Lust over eisen... en dan denk je vaak aan een man of een relatie. Maar wat nou als je die allebei niet hebt... Lieselot is uh, vrijgezel en is 39. Ze wil heel graag kinderen en tegenwoordig is dat ook allemaal mogelijk. Maar hoe vind je nou een donorman en welke eisen stel je dan aan hem? En mag je die eisen überhaupt wel stellen? Verslaggever Anne ging bij haar op bezoek... en uh, in haar nu nog kinderloze appartement in Amsterdam. Je bent 39. Ja. Je hebt, uh, ik zie geen man. Nee. Maar je wil wel kinderen. Ja, klopt. Hoe los je dat op? Klinkt als een dilemma. Uh, nee, er is een hele zoektocht naar. Omdat je echt aan het bedenken bent van... oké, okay, ik wil wel kinderen, maar ik heb geen man. Uh, ik ben nu al 39, dus het moet eigenlijk wat sneller dan... Binnen hoe lang heb je nog? Ja, ze zegt, Nou, ik heb mezelf gegeven tot 40. 41. Oké, okay, dus je hebt nog een jaar. Dus ik ben een oude moeder, hoor ik dan. Ja. Ik heb al een donor gevonden. Maar hoe werkt dat? Uh, eerst moest ik zelf nadenken. Wat wil ik voor donor? Wil ik een uh, donor, een anonieme donor of eentje die we wel kennen? Ja. Dan ga je een beetje tussen je vrienden kijken. Nou, daar zat niet de donor bij die ik wilde, want ik heb best wel een, uh, een eisenpakket. Uh, Met welke eisen ging je op zoek? Ik ging me op zoek naar donker haar, uh, groene of blauwe ogen, stoere vent, humoristisch, lief, intelligent slim, uh, sociaal... Die kom je niet goed tegen insie, bij de Alperdijn. Nee, die kom je ook niet <lacht> tegen bij de alfantij. Nee. Nou, ik heb er ooit wel eentje, eentje gezien bij de Alperdijn. <lacht> maar toen had ik echt zoiets van... Nou, ik ga het niet zomaar eventjes vragen als ik die niet ken. En dan vind ik het ook nog moeilijk om bekenden... Ik had op een gegeven moment wel iemand die ik kende. En toen dacht ik ook van... Ja, hoe moet ik dit vragen? Ja. Dus ben, durfde ik op een gegeven moment niet meer. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat? Ik ga eens op internet... Ga ja. eens uh, googlen naar... Uh, ...donor, uh, zaaddonor, uh, anonieme donor... Uh, ...even ja, zoeken hoe dat werkt. Ja. Nou, en toen kwam ik uit op een... Uh, ...volgens mij een, een zaaddonor.nl of uh, lieverdangewenst.nl ja. En wat er dan in staat <laughs> is echt heel grappig... Want daar heb ik echt lol om gehad. Om die speur toch. Dan zie je gewoon echt allemaal uh, nou ja, lesbische stellen. Die uh, een donor zoeken. Dus zeg maar advertenties. Maar er staat ook wat mannen dus tussen. Ja. Uh, homo's. Uh, stelletjes homo's. Die zich aanbieden. Uh, ook hetero mannen die zich aanbieden. En dan staat er eigenlijk een verhaaltje bij van uh, nou, waarom zeg maar homo's een kind willen. Mm -hmm. Of waarom de heteroman zeg maar zijn zaad aanbiedt. Het lijkt gewoon echt een, een, een vliegsware ja. keuring, plaats of wat Ja. Hè. En toen uh, heb ik eigenlijk bij ja, allemaal alle mannen er tussenuit gezocht waarvan ik dacht van hé, hey, die klinkt heel leuk. En er zitten allemaal geen foto's bij. Mm -hmm. Dus ik had zoiets van ja, maar ik wil weten hoe die eruit ziet. En daarna komt mijn andere eisenpakket. Dus ik heb echt zoiets van. Nou, ik heb een uh, stuk veertig... Mannen gewoon gezegd van, joh, wat een leuke advertentie. Zou je mij een fotootje willen sturen? Bij, ik denk, uh, nou, een stuk of dertig kreeg ik wel meteen weer allemaal reacties. Mm -hmm. Nou, bij sommigen had ik echt een. Uh, ging het uh, fotootje open en toen ik had ik echt zoiets. Ik moest, moest bijna huilen: van, Oh my god, dit ziet er echt niet uit. Maar dat is mijn mening, dus ja. een ander kan het weer leuk Het was ding niet je vinden. droomman, Het was totaal <laughs> niet mijn droomman. Nou, op een gegeven moment had ik er dan wel een paar gevonden... waarvan ik dacht van, nou, weet je, het is niet uh, Brad Pitt... maar er zagen een paar best wel leuk uit. Maar vonden alle, alle mannen het oké okay om hun foto naar jou te sturen? Niet alle mannen, nee. want uh, geen namen genoemd... maar dat je op een gegeven moment dus eigenlijk een uh, reactie krijgt van... joh, uh, nou, hierbij een fotootje van mij. En toen heb ik gewoon gereageerd van... nou, dankjewel, je bent mijn type niet... Ja, en als je dan weer een mail terugkrijgt van zo'n meneer van... nou, eigenlijk uh, met woorden van uh, balgeluk, dat soort vrouwen zoals jij... die alleen maar aan het kijken zijn naar de, naar de uiterlijkheden van een man... in plaats van de innerlijkheden... Dan, uh, ja, dan ben jij gewoon niet de vrouw die het verdient om een kind te krijgen. Vind je daar iets van in waar? Of vond je dat, hoe was jouw reactie? Nou, mijn ik heb... Uh... Niks teruggeschreven. Maar ik had wel zoiets van... Zo, het was een, een A4'tje met hoe uh, walgelijk ik was eigenlijk. Mm -hmm. Ik had echt zoiets van... Nou, deze meneer, zijn uiterlijk vond ik dus niet mooi. Mm -hmm. Maar zijn innerlijk was dus eigenlijk ook niet mooi. Dus ik had echt zoiets van... Uh, nou, dat is helemaal verleden tijd. En nou, dan komt het leuk. Dan ga je op een gegeven moment mannen ontmoeten. Uh, sommige mannen heb ik in een kroeg ontmoet. Mm -hmm. Sommige mannen ben ik... Uh, en zeg maar, eentje ben ik uh, bij hem thuis geweest. Uh, een soort donor dates. donor dates. En dat is echt heel raar. Weet je, als je gewoon uh, relaties gewoon kijkt. Zeg maar, als je het op een normale manier doet. Zeg maar, je vindt een man en je wordt verliefd op hem. Daar krijg je dan een kind mee. Mm -hmm. Dus er moet, moet wel een speciale connectie zijn. En als je dan eigenlijk niks hebt met die man. Maar je wil wel een kind van die man. Yeah. Je kijkt eigenlijk meteen naar bewegingen. Naar zijn vriendelijkheid, naar zijn eigenlijk naar heel veel dingen. Weet je, in het uiterlijk kan een kind krijgen, dus van zijn vader, van zijn moeder of opa. Maar hoe een kind wordt, ligt echt aan de opvoeding. Dus voor mijzelf was het gewoon heel belangrijk hoe die eruit ziet. En nu is eigenlijk de vraag, heb je de donorman vader gevonden? Ja, ik heb de donorman vader gevonden. Ja, dan zeg je van aan een kant van, nou ja, jij bent het geworden. Klinkt ook al zo raar. Je praat over je, een kindje, maar het gaat allemaal heel zakelijk. Al nee. heb je nog helemaal niks gedaan, geen inseminatie of wat dan ook. Dan praat je al over op een gegeven moment... Uh, ja, en wat gebeurt er als jij komt overlijden? Wat oh, gebeurt ja. er als de man uh, komt overlijden? Uh, mogen, de, mogen de ouders, mogen de zussen, mogen de broers... allemaal weer contact met het kind? Wat voor band ontstaat er? Dus het is, zeg maar, het is veel makkelijker als je naar de anonieme spermabank gaat... en gewoon eigenlijk een, uh, een kindje koopt... Het ja, is wel een hoop, uh, hoop herrie in mijn uh, hersenen. Ja. Het is wel uh, heel spannend allemaal. Maar ja, het kindje wordt niet meer geboren voor mijn veertigste. Maar dit is wel een hele, heel avontuur geweest. training Help me. Keeps raining. Nou, ik hoop het niet, want ik moet vannacht nog op de fiets. Dus laten we hopen dat het droog blijft. Maar ik geloof dat het ook gaat ontwikkelen las ik ergens, dus eventjes duimen. Goed, zover is het nog niet. Het gaat vannacht in lust over eisen in de liefde en in relaties. Hans, uh, goeienacht. Uh, nacht, Simone. Hi. Hoi. Hoi. <laughs> um, jij um, bent niet zo heel erg veel eisend, schat ik. Zo. Even een gokje. Nou, heb je helemaal gelijk, je vindt alles ja. wel prima, best. Uh, ik zit net tegen Simone. Ja, je zit volgens mij je, je, je, naar mij of te luisteren we, tegelijkertijd. Hè? Want ik hoor een enorme echo. Of we zitten in een grot, dat kan ook. Maar... Ik zit in een grot. Ik zal even de aan zetten. Ja, doe maar eventjes. Hij is uit. Kijk, een stuk beter. Nou, uh, ik, wil, ja. ik zit net tegen Anne van uh, dat, uh, de eisen die ik stel. Dat is eigenlijk een man geen eis. Dat is gewoon, als ze elkaar tegenkomen, dan, uh, dan liggen we al in bed. Oh, dat is oh, niet dat veel eisen, nee. Nee, het <laughs> nee. duurt meestal uh, een maand of drie, vier. We wonen samen met, uh, mannen, of met, met zes man in een huis, drie jongens, drie vrouwen. Ja, je klinkt en, niet echt uh, als een student meer, uh, Hans. Nee, nee, nee, dat de tijd heb ik al lang gehad. Maar waar woon je dan met zoveel mensen in één huis? Uh, je bent van de polygamie of? Uh... Nee, ook niet. Het is <laughs> gewoon zo gegroeid. Het is een soort, uh, ja, de gedachte nog uit de jaren 60, 70 zo. Een soort, uh, Een oude hippie ben je. Je zit gewoon uh, in een commune. Waarom? Je bent een oude hippie, je zit in een commune. Ja, dat zeggen ze vaker tegen mij. <laughs> ja. K kunnen we het ook aan je zien? Heb je uh, lange wapperende manen? En, uh, ja, dat kun je zeker zien. Ja. Ja? Lange haar, blond haar, blauwe ogen, ja, dan meer weten. Eh, uh, bij dus de broeken, bij de pijpen, uh, uh, bloemetjes, bloesem. Nou, nee, dat niet. Die tijd hebben we gehad. Oké, okay, dus toch? We hebben wel lange halen en, uh, nou ja, het ziet er goed uit. Nou, daar ben ik blij om, Hans. Maar uh, even terug naar, naar de eisen. Jij bent niet veel eisen, je vindt het allemaal wel best. Ja. Maar, ja, ik... maar na, twee, na drie, vier maanden, stel ik het uh, uh, uit. Of dan heb je, heb, heb je een beetje genoeg van elkaar. En ik heb dan het uh, idee dat je dan, uh, als je doorgaat, dat je dan een soort van roofbouw op jezelf gaat plegen. Of op haar. Dus ik op haar roofbouw, of zij op mij roofbouw. Als je voorbij die drie maanden doorgaat. Maar komt dat dan niet gewoon omdat je niet de juiste persoon bent voor elkaar? Ja, dat blijkt. Maar moet je dan niet misschien... Tenminste, misschien ben jij er heel erg tevreden mee hoor. Ik weet het niet, maar... Ja, oké. Dus, nou ja, dan zijn we uitgepraat. ja. Ik vind wat je meer wilt weten, ik bedoel, dit is mijn uh, ijzerpakket. Ja, nee, is prima, dat is prima. Ik ben heel nee, eenvoudig no en uh, na een ja. tijdje bij elkaar uitgekeken en net wat ik zeg, ik wil geen hoofdpouw plegen op iemand. Als ik er niet meer zoveel van hou, als we elkaar tegenkwamen in het maar... begin, want dan lag je meteen al in bed. En dan, ja, dan ga je verder. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat, dat je dat nooit jammer vindt. Want je, je, je loopt al een tijdje mee, dat, dat hoor ik wel. Dus oh ja, op een gegeven oh ja. moment... <laughs> nou ja, de, de, het refereren naar de jaren 60, 70. Even een snel rekensommetje schat ik zo in. Maar um, ja, het lijkt mij dat je op een gegeven moment... dat het ook vermoeiend is om steeds weer... Uh, op zoek te gaan naar iemand anders. Je hebt nooit behoefte gehad om je met iemand een beetje te settelen. Nee. Nee, in nee. tegendeel. Waarom niet dan? Uh, als ik naar mijn broer kijk of naar mijn zus die uh, kinderen hebben... en uh, ik moet er niet aan denken om mijn kinderen te hebben. Want dat is een... Uh, die pleeg gedaan rolfbal op mij, denk ik. <laughs> dat <laughs> en dat heb goed ik een gezien al. Nee, ik wel liever vrij. Dat Is dat ook uh, een keer een, een breekpunt, zeg maar geweest? Dat jij met een vrouw was die wel graag kinderen wilde en uh, jij dus per se nee. niet en dat daar stukje... Ik heb alles uh, drie keer samen gewoond, dat wel. Mm -hmm. Maar daar hebben we het al nooit over gehad. Maar het was nog een stuk jonger hoor. Ja. En wat vind jij bijvoorbeeld? Want dat vind ik wel interessant, hè. Om, ik, ik ben zelf best veel eisend, durf ik wel ja. te zeggen, uh, uh, ook vooral wel naar mezelf toe. Ah. Maar um, ik zou het bijvoorbeeld niet heel leuk vinden als mijn vriend opeens heel erg dik zou worden of zo. zou ik, ja. daar zou ik wat? Als mijn vriend bijvoorbeeld heel dik zou worden, dat zou ik heel, Diek. ja, zou ik heel onaantrekkelijk ja. vinden. Ja, dat kan me voorstellen. Vind jij dat je mag eisen van uh, je vriend of vriendin dat hij uh, nou, op zijn vriendin, lijn ligt? Vriendin, ik ben uh, lesbisch, dus dat. Uh... <laughs> nou, zou, jij, heb, zou ik... jij, durven eisen? Want dat is helemaal vanuit een man denk ik best wel gevoelig om uh, te ja, zeggen, Hé, hey, nee, let op. Ik heb altijd flanken uh, uh, over het algemeen van die Zweedse modellen, lange blonde haren, benen door in de nek. Ongeveer. <laughs> je komt alleen maar topmodellen tegen. Nou, dat doe je, nee, dat doe je nee, niet verkeerd. Nee, nee, nee. Maar dat is uh, mijn antwoord op jouw vraag. Dat, dat is waar ik van hoop. Mm -hmm. Ja, snap waar ik, waar ik. Maar ik ook, ook een, een, een, een Zweedse blonde schone kan uh, of een Nederlandse dik worden. Of een Spaanse, maar die zijn meestal donker haren. Maar dat is erg. Nee, dat is ook heel fijn. Maar maakt jou allemaal niet uit verder wat ze, wat ze doet met haar uiterlijk. Ja, er moet geen. Uh, uh, een dik, uh, dat moet je zeggen, een dik varken ik dom of zo, want dan zeg ik, nou alsjeblieft, uh, ga maar verder. <lacht> Oké, okay, dus toch wel een beetje eisen stellen. Ja, dat wel. Ik bedoel, het moet, moet wel een schoonheid zijn. En, In mijn ogen, tenminste. Hè? Ja, en, en dan kijk je dan ook kritisch naar jezelf? Denk je dan zelf ook wel eens van, god, daar mag wel een randje van Nou, nee, nee, heb niet. Okay, dat ik niet. Oké. dat vind Ik heb er de... nog geen klachten over of zo. Dat uh, <lacht> durven ze nee. niet te zeggen misschien. Je? Dat durven ze misschien niet te zeggen. Nou, ik denk het wel. Waarom zou ze het niet zeggen? Oh, we, we, weet ik niet. Je kunt ook vragen naar van, <laughs> wat je van, van, van mij vindt. Ja, zeker. Maar ik, ik kan me voorstellen dat, dat, nou ja, dat mensen de, in, in een relatie wel veel eisend zijn... maar ook een beetje voorzichtig. Omdat je iemand ook niet wil kwetsen. Dat is natuurlijk weer de keerzijde van de ja, medaille. Goed, van tevoren weet je nooit hoe lang je bij elkaar blijft. En het is niet per se een uitgemaakte zaak dat je na drie of vier maanden uit elkaar gaat. Ik heb het ook wel eens langer gehad. Maar uh, een, een, wat jij net zegt, een tikketje te veel dit of, of iets te veel dat. Nou, dat wordt dan gewoon gezegd en dan, uh, dan werk je erop. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Goed. Nou, Hans, leuk je gesproken te hebben. Ik uh, wens jou nog een hele mooie nacht toe. Ik jou ook, Simon. Uh, Simon ja. ja. ja, Dankjewel, okay. Hans. Jo, Hoi. Doei, doei. Stel, je bent nou enorm gek op lekkere, zoele R&B-muziek, maar je vriend of vriendin die is elke dag op heavy metal feesten te vinden. Werkt dat dan wel in een relatie? Kun je een totaal verschillende smaak hebben of eis je van elkaar dat je van dezelfde muziek houdt? Verslaggever Vera die zocht het uit. Van wat voor muziek houd jij bijvoorbeeld? Alles wat een beetje populair is nu op de radio bij 3FM. Daar luister ik graag naar. En dat is bij haar hetzelfde? Of zijn er uh, wel eens ja, dat is... artiesten dat je hebt van zet de radio uit? Oh, dat heb ik wel uh, af en toe, ja. Maar ja, vraag me even geen uh, namen op te noemen. <laughs> maar het is niet bijvoorbeeld dat het bij jou een pre is van uh, ze moet dat soort muziek luisteren? Nee, nee. Maakt nee? mij niet uit. Uh, maakt me niet heel veel uit. Ik hou van alle muziek. Dus, dus wat luister jij vooral? Uh, ja, tegenwoordige muziek. Gewoon radio, slam-fm, w-house, dance. Dus het is voor jou niet een pre dat ze dezelfde muziek vaak moet hebben? Nee, niet per se. Zou je erop afknappen als er bijvoorbeeld um, Nederlandstalige smaglappen festivals gaat? Ja, dan ja? wel. Dat is de enige waar... Uh, wel, ja, dan wel. <laughs> Wat voor muziek luister jij zelf? Een um, beetje van nu, uh, Lady Gaga. Ja, ik weet niet. Wat vind je hele slechte muziek? Hardcore. Als een jongen, stel het is een hele leuke jongen en alles leuk en aardig en blijkt dat hij hardcore luistert. Tja, dan, uh, dan, blijf ik er, dan blijf ik wel bij hem, maar uh, ik zou wel... Um... <swek> Ja, ervoor zorgen dat het niet uh, in mijn omgeving, zeg maar, komt. Dus niet, uh, als ik thuis ben of zo, dat het dan niet uh, afgespeeld wordt. Nee, het is dus niet per se een afknappen, maar je bent er ook niet blij mee? Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk eigenlijk. Ja? Naar nou, wat voor muziek luister jij? Um, mijn favoriete, ja, veel singer-songwriters. Um, Gitaren, ik hou van hele zware stemmen. Um, bon bon Iver, ken je die? Zeker. Vind ik heel goed. Ik heb ik laatst een kaartje voor gekocht, de National, goeie goede band. Um, en mijn vriendin die heeft ongeveer dezelfde muzieksmaak. Um, ze heeft wel wat meer vrouwen in de lijst staan. Ik heb het niet zo met vrouwelijke stemmen. Ja, het is bijvoorbeeld bij jou uh, wel belangrijk dat je bijvoorbeeld samen naar concerten kan of dat soort dingen? Ja, ja muziek is gewoon een grote hobby van me. Dus als je dat een beetje deelt dan is het wel heel leuk. Het is ja. natuurlijk niet helemaal noodzakelijk, maar het is wel fijn. Dus stel bijvoorbeeld je ontmoet een leuk meisje, uh, je zou single zijn, je ontmoet een leuk meisje, maar het, al, alles leuk en aardig, maar blijkt dat ze echt van Nederlandstalig uh, shit houdt. Ja, dat is een beetje een ja, ding die je zelfs zal gebeuren. Nee. Het is een, ja, een soort type mens wat, wat toch misschien een beetje anders is. Ja, okay. um, maar ja, als je echt lief bent, dan, dan is dat wel te overbruggen, denk ik. Wel, uh, wel belangrijk, ja. Want wat voor muziek luister je jezelf? Met uh, name iets met de gitaar erin. En wat voor artiesten? Uh, ik ga binnenkort naar de Voo bijvoorbeeld. Dat soort dingen. En uh, wat heb ik uh, Maximo Park. Dat soort uh, artiesten. En heb je een vriendin? Uh, ja. En wat voor muziek luistert die? Uh, die luistert iets meer punk. Um, ja, dan moet ik even nadenken over wat voor namen. Uh, maar ze hield vroeger van de heideroosjes en nu uh, iets meer... Uh, um, ja. En wat voor muziek vind jij echt verschrikkelijk? Uh, techno. Of iets met, uh, met zo'n beat. En stel bijvoorbeeld, je zou een. Uh, je, je hebt geen vriendin, je ontmoet een leuk meisje, het is heel leuk. En je komt erachter dat ze hartstikke into techno is. <laughs> uh, dat, zou ik wel, dat zou ik wel moeilijk vinden, maar uh, op momenten dat je samen naar muziek luistert, is misschien het, uh, het meest irritant als je in de auto zit en je wil naar die, die takken luisteren. Of, uh, of als je thuis bent. Dat je ruzie krijgt om de radio, bijvoorbeeld de radiozender. Ik hoop niet dat je er ruzie van krijgt, ja, maar dat, uh, ja. Dus het is bij jou, het zou niet per se een afknapper zijn in nee. de relatie? Nee, dat niet, nee. Maar wel belangrijk? Ja. Uh, ja, dat vind ik wel belangrijk. Want wat voor muziek hou jij? Ja, ik hou meer van reggaeton en Afrikaanse muziek en zo. En dat vind je ook bij de ander eigenlijk een pre? Uh, ja. Want waarom? Met concerten is dat bijvoorbeeld of? Ja, dan kun je samen dansen en zo, het is leuker. Ja. Je ontmoet een heel leuk iemand en blijkt dat hij echt een verschrikkelijke muzieksmaak heeft, is dat dan zo'n afknapper? Of... Ja, dat is wel een afknapper voorbij. mij. Ja? Ja. Dus is het voor jou wel belangrijk? Ja, want Nederlandstalig of zo, daar hou ik echt niet van. Nee, nee. dan is het uh, klaar. Ja. Als je aan een net gescheiden vrouw vraagt, ja. vindt u dat bijvoorbeeld... Nee, nee uh... vind ik niet belangrijk. Nee? Het nee. is dus ook niet een afknapper, ik weet niet van wat voor muziek houdt u? Uh... Uh, heel veel, maar meestal rock. En welke muzieksmaak vindt u verschrikkelijk? Ja, ik ben Nederlands En als u nou, um, stel, u ontmoet een hele leuke man, alles leuk en aardig. En blijkt dat hij een ontzettende smachtlappen-fan is. Daar hebben we een hoofdtelefoon voor. Maar het is niet per se een afknapper. Nee, nee. Zelf een leuke jongen vinden met de perfecte muzieksmaak is moeilijker dan je denkt. Vooral als je gewoon op willekeurige jongens afstapt. Alhoewel die jongen van Bonniver en The National wel heel erg leuk was door zijn muzieksmaak. Die had dus helaas een vriendin. Niet zo'n succes. Dus ik denk dat ik het gewoon een keer bij een concert ga proberen. Wie weet, vind ik dan wel mijn ware liefde: de jongen met de perfecte muziek smaken. Ik blijf zoeken. Easy come, easy go. That's just how you live. All take, take, take it all, but you never give. Should have known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why would they open? you all I had and you tossed it in the trash, you tossed it in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 en Grenade. Cabaretier Lebbis, bekend van het duo Lebbis en Janssen... Die heeft ook zo zijn mening over eisen die vrouwen stellen. Hij zegt dat wij vrouwen zoveel eisen in hun strijd van emancipatie... dat we ooit de banen van mannen zullen over gaan nemen... maar daar enorme spijt van zullen krijgen. Luister even naar het volgende fragment en ga dan bij jezelf na. Eisen vrouwen echt te veel of is dat juist ons goede recht? Maar het loopt toch helemaal uit haar klauwen. Weet je, ik zag laatst een vrouw die werd geïnterviewd. En toen vroeg ze aan die vrouw, heeft u persoonlijk last van de financiële crisis? En die vrouw die zet haar tas neer, die kijkt recht in de kamer en het was een pittig ding. Het was echt een pittige vrouw, die kijkt in de camera en die zegt, deze crisis, deze financiële crisis is de schuld van de mannen. Het zijn de mannen die elkaar de baantjes hebben toegeschoven, het zijn de mannen die elkaar de bonussen geven. Het is de schuld van de mannen. Als wij vrouwen de baas waren geweest van de banken, was er nooit een crisis gekomen. Is goed, hè? Ja. Want dat denken vrouwen echt. Ja. Ik denk, ik denk als, als vrouwen... Als vrouwen, bankdirecteur waren geweest, dan was er inderdaad geen crisis gekomen. Maar als reden, als de kluizen open gingen, dan lagen er alleen maar schoenen. Dat is een beetje mijn idee Maar goed. Genoeg over de vrouwen-emancipatie. Nou ja, er komt een dag, dames, kom op. Er komt een dag dat het klaar is. Er komt een dag dat die hele emancipatie voor mekaar is. Er komt een dag dat jullie allemaal in je autootje op weg gaan naar je werk. En dan zit je anderhalf uur in de file. En dan kom je op je werkplek aan. En dan begint de dag met een bedrijfsvergadering. Zo'n vergadering, dat iedereen zijn mening zegt. En dan uh, uh, is er aan het einde is er een rondvraag. En dan gaat iedereen nog een keer zijn mening zeggen. Want je mening wordt nooit gevraagd. Dus dan ga ik hem lekker nu twee keer zeggen, want dan heb ik het in ieder geval gezegd. En dan begin je al een beetje hoofdpijn te krijgen. En heb je een half uur pauze in de bedrijfskantine. Dat betekent twee pislauwe kroketten en veel te zouten tomatensoep. En met oprispend maagzuur ga je terug naar je werkplek. En dan hebben ze je hele computerscherm volgeplakt met van die gele post papiertjes. Maar niet gewone post papiertjes. nee, met wonderlijm, kantoorhumor. En de rest van de middag zit je met je nagel, zit je daar af te krabben. En je wordt de hele dag gebeld door mensen die iets van je willen. Mensen waar je in het normale leven met een enorme boog omheen zou lopen. Maar het is je werk. Je bent een professional. Dus je blijft aardig. Nee hoor, ik ga het regelen. Komt voor elkaar. Nog voor het weekend. Ik ga mijn schouders eronder zetten. En langzamerhand begin je migraine te krijgen. En je zit in je auto terug op weg naar huis. Je komt voor je eigen deur kom je aan in je eigen straat. En je kan nergens parkeren. Want iedereen was net even eerder thuis dan jij. Dus die auto staat vijf straten verderop. Je loopt door de stromende regen. Loop je naar je huis toe. Dan doe je de voordeur open. En dan ruikt het naar appeltaart. Want je man heeft een appeltaartje gebakken. En hij heeft de kinderen van school gehaald. En het hele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 Nou, kom maar door zou ik zeggen. Zijn wij vrouwen te veel eisend? Wat vind jij? Laat het weten. Bel even naar 0800-1121-0800-1121 of mailen lust@bnn.nl. Dit is het belledeer Swim with Sam. Sam says he lost call. On the day Cousteau had died. The ocean was a top of sharks with sharks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 Them. Samuel says they call him nice And that it makes him really sick And that his is life The light and the silence does a trick Samuel says he'd like to van de leukere Nederlandse band, A Balladeer Swim with Sam. In Lust vannacht gaat het over het stellen van eisen in de liefde... en eerder deze uitzending sprak ik daar al uitgebreid over... met onze huissexuoloog Wil Berghuis. Nou, nu is het jouw beurt, want Wil is er namelijk ook... om al jouw vragen op relatie en seksgebied te beantwoorden. Ben ik anders dan de rest? Voelt ze zich onzeker? Hoe red ik mijn relatie? Waarom komt hij niet klaar? Wil ze wel met me trouwen? Zit ik nu in een sleur? Wil weet het. Goeienacht Wil, ik heb de volgende mail binnengekregen. Uh, ik ga hem eventjes met je delen. Ik heb een vaste en vooral fantastische relatie van twee jaar. En Voor het eerst denk ik, dit is het. En we zijn allebei rond de 35 en uh, serieus. We willen samen een huis kopen, kinderen op de wereld zetten... en vooral alles meemaken samen. Ik hou heel veel van hem en hij van mij... maar ik mis het seksuele gedeelte in de relatie. Hij heeft namelijk altijd veel gescharreld... en associeert seks met spanning en vluchtigheid dat hij opgewonden wordt omdat hij mij lief vindt... vindt hij enorm verwarrend. En juist omdat hij zoveel van mij houdt en mij niet wil verliezen... vindt hij het moeilijk om seks met mij te hebben... vanwege zijn andere ervaringen met seks. Dat doet mij steeds meer pijn. Uh, ik weet dat het niet als afwijzing bedoeld is. Ik ken dit niet en vraag me af of dit iets is wat vaker voorkomt... en wat ik kan doen om het te veranderen. Hij zegt dat het zijn probleem is en dat hij het zelf wil oplossen... maar volgens mij is het ook iets waar hij zich erg schuldig over voelt naar mij toe en daarom niet te veel over wil praten. Ik voel me zo machteloos en weet niet wat ik eraan kan en moet doen. Is dit een herkenbaar probleem en hoe los ik het op? Alvast bedankt, Maureen. Nou, dat klinkt als een probleem wat ik nog niet zo vaak heb gehoord. Nee, zij vraagt ook van uh, is het een herkenbaar probleem en ik herken het wel. Ik bedoel, ik, ik hoor hem wel vaker, ook wel in andere vormen... maar dat, uh, dat mannen of vrouwen moeite hebben... He, om uh, te wennen aan, aan seksualiteit met ja, als het ware een andere context. Hij heeft seks altijd beleefd in de context van uh, nou ja, niet al te veel verbinding en een beetje scharrelen en uh, he, voor, voor de lust. Ja. En, en nu zit hij ineens in, uh, begrijp ik van haar, een uh, hele fijne relatie met liefde. En uh, ja, dat, dat is vooral voor die scharrelaars even heel erg wennen. En, um, en ik vind het natuurlijk fantastisch dat ze dat alle twee zo ervaren, die relatie, hè, met liefde. En dat ze met elkaar verder willen. Maar ja, seksualiteit is iets wat zij in ieder geval aangeeft dat ze dat mist. En ja, hij mist het volgens mij ook wel, maar hij is een beetje... Ja, in verwarring inderdaad. Hij weet niet precies hoe hij uh, dat in deze relatie met liefde moet gaan vormgeven. Dat snap ik ook wel. Nou, ja, ik snap het niet. Ik vind het, nee? Ik vind, nee, ik vind het gek. Want ik bedoel ze zijn hartstikke gek op elkaar. Uh, ja. Wat wil je nog meer? Dan, dan is dat toch geen probleem? Nee. Ik begrijp dat niet. Nee. Ja, was maar zo makkelijk. Maar ik denk, uh, er staat verder over hem niet zo heel erg veel. Ik weet niet hoe oud hij is en of hij uh, eerdere relatie heeft. Rond gehad de 35 heeft. stond hij, in je hij. Oh ja, ook rond de 35. He, dus uh, ja, hij zal heel wat gescharopd hebben, neem ik aan. En geen vaste relatie gehad waarschijnlijk. Dus uh, ja, hij heeft dat nooit geleerd. He, dit is gewoon een kwestie van, uh, van wennen en van leren en van doen. En um, dan merk je, dan kan hij merken, dat komt echt wel goed hoor, maar uh, dan kan hij merken: van, hé, hey, uh, die seksualiteit kan dus ook met iemand waarvan ik heel veel houd. Het is wel iets spannender. Ik kan me voorstellen dat het voor uh, Maureen echt super vervelend is. Volgens ja, ze wil gewoon ja. uh, dat alles. Lekker met allemaal... hem vrijen. Ja, precies. Ja. Ja. En ik denk dat hij dat ook wel wil. Hij wil ook heel graag met haar vrijen, maar hij weet dus niet hoe. En uh, wat hij zegt van... Uh, uh, van ja, ik, uh, ik ga dat zelf oplossen, want het is mijn probleem. Dat is maar gedeeltelijk waar. Het is natuurlijk zijn natuurlijk uh, zijn, zijn ervaringen die ervoor gezorgd hebben... dat hij dat op een andere manier niet kan. En, maar nu heeft hij deze relatie. En hier is hij ook verantwoordelijk voor die seksualiteit in deze relatie. Dus hier moet hij iets mee, samen met haar. En dus Je kunt proberen om het samen op te lossen door er samen over te praten. En uh, proberen ja, dan gewoon te ervaren hoe het is om te vrijen nu in deze relatie, maar dat is wel moeilijk, hoor. Dus ik zou zeggen, uh, uh, zoek een goede seksuoloog. Mm -hmm. En uh, ja, leg, leg het daar neer en, en praat er samen over... en ga kijken voor hem, Om dit is op te lossen... Hè, hoe hij kan leren om, uh, ja, in, in een heel ander kader... om ook lekker te vrijen, om ook met lust te vrijen, want dat kan. Liefde en lust kunnen bij elkaar horen, absoluut. Wordt alleen maar leuker door. Hè, maar dat moet hij wel gaan leren... Dus in ieder geval nog eventjes wat extra hulp erbij zoeken. Dat is jouw advies in dit ja, geval. Ja, want ik denk dat dit te lastig is uh, om, om dit hem alleen op te laten lossen. Dat, uh, dat, dat krijgt hij niet voor elkaar. Oké, okay, Wil, ik uh, dank je voor dit advies. Ik hoop dat Maureen en haar vriend uh, er wat aan hebben. En uh, nou, dat het goed met hen komt. Oké, okay, tot volgende week. Doei. Het loopt al dik tegen drie uur aan... dus uh, ja, de kroegen die gaan alweer een beetje richting sluitingstijd. Dus zometeen duiken we voor de laatste ronde Boyd's Bar in... om het nog eens te hebben over het onderwerp van vannacht. Namelijk veel eisendheid of eisen in liefde en relaties. En uh, we hebben nog een uh, prachtige top 10 van de meest ideale partners. Heb ik nog uh, voor je. Die gaan we nog eventjes doornemen. En uh, we gaan het hebben over eisen in bed. Dat zometeen in lust na het nieuws met Mark Visser. En... <laughs>